9 uur, Marian Koekoek met het NOS Journaal. Europese landen hebben afgesproken dat ze harder gaan optreden... tegen uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten. Bureaus die werknemers een te laag salaris betalen... kunnen daarvoor in de hele Europese Unie een boete krijgen. Zo kunnen Poolse uitzendbureaus die Polen in Nederland uitbuiten... nu ook in eigen land worden aangepakt. Ook komen er meer controleurs om fraude op te sporen. Voorlopig gelden de afspraken alleen voor de bouwsector. Nederlanders frauderen massaal met zorg, huur en kindertoeslagen. Dat meldt RTL Nieuws. De Gelderse gemeente Bronkhorst, met 38.000 inwoners... ontdekte in een jaar tijd zeker 100 fraudegevallen. Het ging vaak om gezinnen waarvan de vader... op een ander adres zei te wonen dan de moeder. En daardoor kon het gezin hogere toeslagen krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken zegt er ook elders in Nederland... veel met inschrijvingen wordt geknoeid. De omvang van de fraude is daarmee volgens RTL veel groter... dan de zogenoemde Bulgare fraude. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft online games geïnfiltreerd... om aan informatie te komen. Volgens de krant The Guardian deden geheime agenten zich voor als gamers... bij online games als World of Warcraft en Second Life. Ze probeerden ook gamers te werven als informant. Gamers zijn doorgaans anoniem en terroristen kunnen in chatfora makkelijk communiceren. In de campagne Nederland leest 2014 staat een vlucht regenwulpen van Maarten het Hart centraal. Dat is bekendgemaakt net na het einde van de jongste Nederland leest campagne met Erik of het klein insectenboek van Godfried Bowmans. De roman van Maarten het Hart uit 1978 wordt in november 2014 gratis uitgedeeld in de bibliotheken. Een vluchtregenwulpen was de doorbraak voor Van het Hart bij het grote publiek. Het weer, wolkenvelden met name in het noorden, elders ook opklaringen en daarbij kan een mistbank ontstaan. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie en een half over negen. Duizend dagen burgeroorlog in Syrië. Daar heb ik het over met de 29 jarige Hanin Hansen. Zij werkt voor een mensenrechtenorganisatie... en volgt Syrische vluchtelingen op de voet. Hanin, goedenavond. Goedenavond. En je vertelt net, um, ja, je leeft echt al anderhalf jaar tussen de Syrische vluchtelingen. Je, je bent van, van kamp naar kamp, ga jij... Ja. En uh, dat is van, van, van Syrië tot Egypte tot Turkije. Overal heb je, heb je letterlijk tussen ze geleefd. En daar hebben we het zo meteen over. En dat zijn aangapende verhalen. En Ermel is er nog steeds En met jouw blik terug uh, op het sportweekend. Um, eigenlijk ging het maar over één ding. Tenminste, dat vond jij ook. De crisis bij PSV. En zo meteen uh, groot PSV-supporter. Guus Meeuw hierover. Ja. Maar eerst even. Um, ja, goh, jeetje. volle. Go ahead Eagles. Ja, daar wou ik nog vandaag ja. eigenlijk niet, niet, niet over hebben. Wat een drama. ja. Ja, ja mijn club. En wij hebben natuurlijk eigenlijk maar één derby. Dat is de derby Dat is de go ahead tegen, teg, teg, tegen Zwolle. Was al niet meer 87 mij, gespeeld of zo. Sinds, Die oh, hebben we ja. al 20 jaar lang niet ja. meer verloren. En, en kansloos verloren. Kansloos. We stonden met achter ja. We scoorden er eentje op later om het nog een beetje... Voor de eer, maar het is dus, nee, we moeten, wij moeten mensen uit Deventer feliciteren met een schitterende overwinning op, op mijn club. Maar ik zie dat het dat je moeite kost. Nou, omdat ja, natuurlijk echt... dat, dat, dat, dat, kost het, dat, Maar dat is, dat is, dat is rivaliteit. Dat is, dat is, uh, en we hebben natuurlijk al twintig jaar lang, lang niet, niet verloren. Dus we gingen, erheen, nou, we, gaan niet, we komen hier weer even drie, drie punten te halen. En dan ja. gaat het een keertje niet door. Maar goed, één uh, uh, uh, mooi ding is dat de komende kampioenschaal is wel weer terug. Ja, terug. Ja. Ja. Maar daar ben je weer boos over. Nou, Wat is daar in... nou weer niet goed aan? Hij was gestolen en nu is hij weer teruggebracht. Hij is terug. Ja. Nou, ik, ik, ik vind wel dat uh, uh, hij, hij is teruggebracht in, het, uh, in, het, in de wereld draait door van Overijssel. Dat is het net. Ja. En dan, uh, dat, daar dan, uh, dat ze daar in een programma die schaal weer terug kon brengen. Ik snap dat niet dat, dat, dat, dat uh, zo'n regionale omroep daar aan meewerkt. Dat is toch heel mooi? Hier alsjeblieft nee, de schaal. Terug. Nee, nee, nee, helemaal niet. Dat daar dan gemaskerde gasten hoeden kunnen staan. En dan een, een kerstman. En dat op een gegeven moment de presentator daar ook nog voor begint te klappen. Ook nog Omdat het allemaal zo goed, goed is, is, is, is afgelopen. Nee, ik vind niet dat dat, dat, dat, dat op zo'n moment daar een podium voor gegeven moet worden. En je vindt RTVO's had het niet mogen doen. RTV RTVO's had bedoelde, het echt absoluut het niet mogen doen. Nee. Hm. En dan zeggen ze allemaal van ons: we wisten er niks, niks van af. Nou, Amhoela. Ik ben er een paar keer geweest in de studio. Ik, ik, ik moet altijd drie keer aanbellen en dan pas word ik, word ik met, met hoog uitzondering binnengelaten. En dan komen dan drie hooligans van de Go Die komen daar gewoon rustig als kerstman binnenwandelen. Daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van. <lacht> ik denk als, je, als, als, je, als, je, als, je als. Als jullie met 4 1 hadden gewonnen, nee, dan nee, was het een helemaal. Nee, heel nee dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Ik. ik vind dat, dat onze, wij, bij onze technische directeur zat daar en die deed het echt heel erg goed. Die wordt daar dan één keer mee geconfronteerd, terwijl de alle andere man, mensen daarvan afwisten. Dat uh, dit heeft hij heel, heel goed gedaan. Dus, uh, hmm. nou, een, een, uh, nou, geen leuke grap. Geen nee, leuke grap. Nee. En dan even nog het verhaal, uh, die, die, die, die arend van Go Ahead Eagles. Ja. Dat was het verhaal vorige week, geloof ik, van die wordt zwaar beveiligd. Ja. Dat was ook zo, echt zo? Ja, dat weet ik niet, dat denk ik wel, ja. ja dat zijn dat overweer gaat het dan. Uh, en en we er blij zijn dat het gewoon... Kijk, er zit gewoon heel veel emotie op, op zo'n wedstrijd. En ik kan me natuurlijk keurig, keurig inhouden, maar... Als er, uh, ah, daar geloof ik niks van. Je hebt staan te gillen daar gisteren. Nee, helemaal niet. Nee, ik, ik ben al te gast bij, bij, bij, bij, bij Deventer. Dus dat zou ik nooit uitgebreid heel erg hard gaan juichen. Je bent al bent te gast. Je wordt keur keurig, keurig ontvangen. Dus dan, uh, nee, dan ga je helemaal niet juichen. Als, ook, ook, ook als, als Spex Holler daar zou winnen. Zou ik daar niet keihard gaan juichen. Want maar ik ben is, met name te gast. is je hele seizoen nu ja, down the drain? Wordt ah, er niks meer? Ja, dit is wel... Uh, dit is, ik, ik win liever, wij winnen liever van, van Deventer. Dan uh, dat wij van uh, Feyenoord winnen. Of van Ajax, denk Ik ja, zit er wel diep in, sorry. Maar het was, het, ik ben heel blij dat het uiteindelijk een hele mooie wedstrijd was en dat er niks, niks gebeurd is dat het uh, allemaal rustig afloop met is. ik je ook slecht gaat, PSV. Daar gaat het heel slecht Daar mee. Daar hebben we het zo over. Baby, I won't lie to you. I had some serious over de Belg, waar we het voor negen, waar we het over hadden. De Belg die uh, uh, geld weggeeft. Het blijkt een uh, man te zijn... die de erfenis van zijn moeder graag wilde opdelen. En dat doet hij dus. En dat geeft hij weg aan de bewoners van het dorpje. Maar, en een rijke bewoners. Sympathiek. En misschien vond hij zijn moeder niet zo aardig. Ik weet het niet, maar dat is hoe het zit. Paul Carrick hoorde je met... Oh, that's all that matters to me. Olof. Duizend dagen geleden begon de burgeroorlog in Syrië. Duizenden demonstranten gingen die 15 maart 2011 de straten van Damascus op... om meer vrijheid te eisen. Het is de meest verwoestende humanitaire crisis in decennia... zei de Europese commissaris voor Humanitaire Hulp dit weekend. Meer dan 120.000 doden en miljoenen mensen op de vlucht. In de studio Hanin Hassan. Zij werkt voor de mensenrechtenorganisatie EuroMid Observer for Human Rights. Ze monitort Syrische vluchtelingen. En heeft de schrijnende gevolgen van die duizend dagen oorlog gezien. Ja, Hanin, goedenavond. Afgelopen jaar zat jij zeven maanden in Egypte. En daar zijn veel Syriërs naartoe gevlucht. En jij leefde daar met die mensen, tussen die mensen. En je hebt gezien hoe ze worden behandeld. En jij zegt, die mensen gaan echt door een hel. Inderdaad. Nou, goedenavond eerst. Goedenavond. Uh -huh. <laughs> ik heb uh, zeven maanden in Egypte gezeten. Ik heb uh -huh. meer dan uh, eigenlijk bijna twee jaar met Syrische vluchtelingen gewerkt en gewoond. En ik zag ook uh, heel duidelijk dat de opvang van Syrische vluchtelingen in Egypte steeds moeilijker en gevaarlijker uh, aan het worden is. ja. Uh, in het begin, dus in het begin van het conflict drie jaar geleden, werden de vluchtelingen in Egypte uh, heel gastvrij ontvangen. Mm -hmm. Ze uh, hadden geen visum nodig om het land binnen te komen. De vluchtelingen uh, waren in woningen opgenomen. De regering was vriendelijk met hun, uh, het beleid ja. was sympathieker. Uh, tot en... juli 2013 sloeg het om. Je had een koep uh, vond, vond plaats in Egypte. De generaals namen de macht uh, ja. uh, over. En, en daarmee dan... is ook de stemming over geslagen. Want wat is er veranderd dan? Um, opeens waren ze niet meer welkom. We hebben het over bijna een kwart miljoen Syrische vluchtelingen in Egypte. Ja. Een land dat het, al, dat het economisch ook ontzettend moeilijk heeft. Uh, er is een, een xenofobie of een campagne gestart tegen de Syrië. Echt op nationaal niveau. Dus televisies, programma's, kranten. Sinds Morsi weg is, is het eigenlijk gelijk uh, begonnen. Uh, ja, en, maar wat betekent dat letterlijk? Want jij hebt tussen die mensen geleefd en je zegt uh, het is veel moeilijker geworden, ja. veel gevaarlijker voor ze. Ja. Waar merkt je dat aan? Aan alles. Het is letterlijk een heksenjacht. De Syriërs waren op strijd niet meer welkom. Het was zo erg dat de kinderen op school echt het Egyptische accent moesten aannemen om niet herkend te worden als Syriërs. Detenties vinden plaats, arrestaties. Ze worden teruggestuurd naar Syrië, wat eigenlijk een schending is van mensenrechten. Je kan vluchtelingen niet terugsturen mm -hmm. naar een land waar het onveilig is voor hun. Ja. Uh. Dit, dit zijn allemaal voorbeelden, want je hebt nog veel meer verhalen. Maar om maar even aan te geven um, hoe ongelooflijk zwaar Syrische vluchtelingen het hebben. En hoe ongelooflijk zwaar ze het hebben in de regio. Want er wordt natuurlijk altijd gezegd van ze moeten daar vooral ja. daar worden opgevangen. Dat is ook zo. Want 97% van alle vluchtelingen wordt in de regio opgevangen. Maar dat zijn vaak erbarmelijke omstandigheden. We kennen de verhalen inmiddels van de, de kampen in Turkije. en Eigenlijk de kampen in Turkije zijn, in de, beste, zijn de beste kampen, moest je eens voorstellen ja, Dat, ja. Um, 97% he, wordt opgevangen in de regio. De rest, uh, wij nemen ook wel wat uh, mensen op. Du Duitsland bijvoorbeeld, hier in de buurt, 5000. Ja. En geloof vorige week nog 5000 extra. Um, Zweden, 8000. Ja. Wij, Nederland, 250. Die nog steeds niet in Nederland zijn. Nee, maar die zijn wel toegezegd. Ja. Er zouden er 50 dit jaar komen. En Het conflict 200, is al drie 200, jaar aan de hand. Maar wat, hoe, hoe zie jij dat? Want dat is het is nogal, hè? Zweden is ook een heel klein landje... maar ja. wij nemen er 250 en zij 8000. Ja, maar als we het over in vergelijking met de 4 miljoen Syrische vluchtelingen... die er zijn op dit moment, en we, ver we, ver we verwachten het dubbelen in de komende uh, twee jaar. Mm -hmm. Als het conflict uh, niet opgelost wordt, dan is 200 helemaal niks vergeleken met 4 miljoen. In totaal, in de afgelopen drie jaar, zijn er ongeveer 40.000 Syrische vluchtelingen opgenomen in Europa. Dat is niets. En, en de, de vluchtelingen die opgenomen zijn. zijn de, de meerderheid is op eigen initiatief. Uh, die heeft dus op eigen initiatief Europa bereikt. Dat betekent dat zij voor zeer gevaarlijke alternatieven zoeken. Ja. En, en dat leidt tot, tot, uh, gevo tot de gevolgen ja. die we eigenlijk zien. Ja precies. Want die, dat, dat aantal waar wij het nu over hebben. Die 250. Dat zijn mensen die uh, wij Nederlanders, uh, Nederland dan extra opneemt. Ja. Die, die worden uit de regio gehaald. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op eigen houtje hier komen... en ja. dan in de asielprocedure terecht raken. Dan is het nog maar de vraag of ze mogen blijven. Ja, maar het is ook de vraag hoe ze Europa bereiken. Ja. Dat is het. Kijk, We hebben het over 250 mensen... die volgens uh, Nederland door de VN geselecteerd moeten worden. Dus het, schijn, het zijn schijnende gevallen. Uh, dus het zijn de zilligers. Daar, daar ja. komt het eigenlijk op neer. En die mogen dan per vliegtuig uh, naar Nederland. De rest die Nederland bereikt heeft... die doet dat op eigen uh, ja. initiatief. En meestal zijn het... Wankelende, of eigenlijk het zijn ja, bootjes die overvol zijn en die de Middellandse Zee moeten oversteken. Ja, want jij zegt eigenlijk: het gevolg van het feit dat, dat de mensen in de regio zo afschuwelijk worden opgevangen, dat de omstandigheden zo afschuwelijk zijn, en, en het feit dat ze Europa maar heel moeilijk binnenkomen, dat zorgt ervoor. Ja. Dat mensen, nou ja, die gaan dus met bootjes uh, ja, proberen Griekenland te bereiken, ja. Lampedusa te bereiken. Dus dat mensen, mensenhandel vindt plaats en eigenlijk weet, ja. weet Nederland dat ook. Wat, wat Nederland doet is, zij weten dat er mensen, omdat het zo slecht gaat in Egypte, weet de Nederlandse regering dat men op zoek gaat naar alternatieven. Dus ze, ze kunnen niet terug naar Syrië. Ze mogen ook niet terug naar Syrië. Uh, mensen gaan op zoek naar alternatieven. Dat laat de deur open voor mensen-smokkelaars die ja. uh, daarvan verdienen. Wat Nederland doet is, een corrupte regering in Egypte. Egypte geld geven om de vluchtelingen in Egypte te houden... ...in plaats van dat ze Europa bereiken. En dat betekent dat, dat het beleid niet humaan is en niet menselijk... En toch gaan we de les voorlezen aan de buurlanden dat ze het beter moeten doen. Je bedoelt om maar te hopen dat ze ja. in Godsland daar blijven dat en niet ze daar deze blijven kant op komen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want ze komen dus wel hier naartoe. Onder andere door bootjes bijvoorbeeld vanaf Libië naar Lampedusa ja. te nemen. Jij bent op Lampedusa geweest. Er is toen in oktober twee keer heel snel achter elkaar een ja. enorme ramp heeft plaatsgevonden. Er zijn, zijn tientallen, nee, honderden doden gevallen. Ja. Verdronken. Ja. En jij bent op Lampedusa geweest om, uh, ja, om de overlevenden te helpen... en om de, de, de lijken te ident identificeren. En dat Inderdaad. Zijn heftige verhalen, dat zo. Maar eerst, dat vind ik mooi. Dat voel al <laughs> mooi. Cheesy, hè, Rolof? <laughs> voilà. In excess. Never tear us apart.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 And they could never tear us apart mm -hmm. Ik ben het cheesy. Ik neem het terug. Het is helemaal niet cheesy. Het is gewoon Ach. ronduit schitterend. You. Nee, vind ik echt. X6, Never tear us Apart. Maandag, sportdag bij BN Today. En dus zit onze eigen sportheld Erwin Bennemaster. Erwin, we kunnen er niet omheen. Ook nee. wij gaan het hebben over PSV. Want het is crisis, dikke, vette crisis. Voor de zevende keer op rij werd er niet gewonnen. Maar wat jij uh, nog veel opmerkelijker vond, was de uitgebreide knuffelpartij Juist. achteraf met de fans. En dit is natuurlijk wel een mooi gebaar wat de spelers doen. Ze gaan naar de eigen aanhang. Ontvangen daar de steun. En het wordt gewaardeerd. Door de geplaagde aanhang in deze barre, barre tijden voor PSV. Wat zit je nou te lachen ja, ja, nee, Ja, je ziet hem ook echt van, hij is een beetje verbaasd. Van, hey, ze gaan naar de harde kern, naar de echte supporters ja. van PSV en dan voel je ook de voel je ook de stilte want dit, dit ze bleven daar gewoon tien minuten staan. Ja. Een kwartier lang werden ze gewoon geknuffeld door door door, door de supporters van uh, van, uh, van van PSV. Ja, dat is toch mooi. Dat is Die, God, ja, die jongens is hebben toch, troost nodig. Die dan ga je toch niet nemen maar die jongens het is allemaal geregisseerd. Dat, ik kan me niet voorstellen dat in één keer... die jonge jongens, die, daar, die, die, die spelers van PSV... dat ze met z'n zessen al, al, gewoon daarheen gaan... en daar ook gewoon blijven staan. Als je ook keek... Ik, ik zat toevallig naar Fox te kijken... en ik zat toevallig die wedstrijd te bekijken. En ik dacht, wat is dat raar? Want ze zeggen ook helemaal niks... Die, die spelen, die, maar wat, die wat vond je er zo raar aan? Dat het gebeurde? Of dat... Nou, Ik vond het raar en ik vond het ook uh, uh, bijna... Uh, omdat het zo ik denk dat het zeker weten geregisseerd. Het hebben ze gereg van tevoren bedacht en uh, doorgesproken. Of, we, we moeten die supporters tevreden houden, dus jullie ja. moeten daar mee, mee gaan praten. Maar ga, ik vind het ook bijna dat je dat niet kunt vragen van die spelers. Ik vind het, begrijp heel goed dat je even heen moet gaan, je moet even aandacht geven. Maar daarna moet je snel wegwezen. Dan moet je, uh, moet je mensen daar neer, neerzetten die er ook echt in discussie kunnen gaan. Maar, maar die spelers die, die, die, die van PSV willen hebben... wilden dit niet doen, maar maar werd ze een soort ja, van opgelegd. Te... Maar denk die jij. spelers, die die spelers, die zijn zo jong. Die zijn 18 jaar. Die kunnen amper hun hun hun, hun strikken. En die gaan <lacht> en die die, die die hebben verloren. Die, die hebben die hebben alle moeite mee om om gewoon dat spel uh, uh, te verwerken. En dan krijgen ze ook nog die stress en die spanning van het hele stadion over zijn. Daar moet je ze tegen beschermen. Daar moet je ze niet daar voor die voor de voor die, voor die hooligans zeggen. Die die echt heel primair in zitten op dat moment. Die die zijn echt emotioneel daar kunnen die jonge spelers gewoon helemaal niet mee omgaan. Dan moet je een aanvoerder, die moet daarmee in discussie gaan. Nou ja, of Even juist, dus... je gaat er naartoe en moet je kijken hoe ze reageren. En wat dus, is nu zijn nou, ze weer gerustgesteld. Ja, denk je dat? Een week. Ja. Even luisteren naar wat uh, trainer Filip Koku erover zei. Of we winnen of verliezen, uh, of gelijk spelen. Uh, de spelers uh, ook in de uitersteuide moeten uh, gaan en moeten. Maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Het publiek bedanken. En het is heel moeilijk om dat nu te doen. Maar de fans die hebben de hele wedstrijd uh, uh, achter de ploeg gestaan... en uh, ons toegezongen. Dan uh, is het uh, niet meer dan normaal dat, dat er contact is. En uh, een bedank, bedankje voor de steun uh, van, uh, van ons allemaal. Ja, het is, een het, is ook, het is ook een mooi bedankje. Eventjes. Maar dit was tien minuten lang knuffelen met de supporters. En dan ook al als je die vellige gezichten zag van die supporters... Dat is gewoon helemaal, dat maar het, het viel goed... Het viel zeker goed, ja. ja. Maar dus, dus, dus vanaf nu moeten ze iedere keer moeten ze een Moet kwartier ze dit... erheen. <laughs> ja, goed. Oude telefoon, misschien wel de bekendste fan van Nederland van PSV. Guus Meeuwers, Guus, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, deel jij. Nou, laten we eerst even over hebben wat er gebeurde. Wat, hoe hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ik heb het ook niet goed kunnen zien. We waren aan het spelen in, uh, in Rotterdam. Maar ik heb nog wat teruggezien. Ik kijk er tegenaan dat, dat het eigenlijk wel. Ik vond het wel. Iets moois, ik er is natuurlijk als het slecht gaat met een met een elftal en met een club, dan heb je kans dat er dat er van allerlei kanten die komt en dat er onrust uh, wordt, ook met supporters en weet ik wat. En nu leek het alsof die onrust even werd bijgelegd, alsof er wederzijds begrip was. En, en volgens mij is er die wedstrijd tot, tot 80 minuten lang uh, aardig, uh, aardig gespeeld, met die 3-2 die er nog kwam. En uh, ja, Ik vond het wel mooi. Het, het, het is zoiets van, wij, wij zijn nu één club. Want je moet met z'n allen doen. Dieper kunnen we niet vallen. En nu moeten we met z'n allen op gaan staan en door. Ja, dat maar... Dat dat je... die, die indruk had ik. En ik heb niet de indruk dat het geregisseerd was. Ik denk dat nee. wat Philip zegt, dat, de zegt dat ze daar naartoe moeten om het te bedanken. Dat zijn ze ook gaan doen. Nee. Maar het duurde gewoon langer omdat er iets, iets gebeurde. Wat die sporters niet gedacht hadden. Wat die spelers ook niet gedacht hadden. En het was de Namelijk dat, die... dat ze elkaar in de armen staan. vielen, bedoel je? uitgebreid. Ja, het was ja. de aanvoerder die er was. Want ik was de aanvoerder volgens mij. Omdat hij onze echte aanvoerder dus van alle hut werd. En, um, ja. Ik vond het wel een gebaar. Volgens mij hebben die jongens naar nou zien, oké. Okay. Wacht even, zij steunen ons. Dus nu kunnen we alle rust, uh, rust, ja, trouwens, Ermen, rusten, relatieve rust trouwens. Ermen zegt dan van... ja, ja. maar je moet die, jongen hier, die jonge jongens nou, hier tegen beschermen. Ik vind het wel, weet je, wat ik, wat ik eigenlijk vind... is um, um, je, dat hebben ze op het veld laten zien. Dus, want ze hebben op, want RS, er werd, werd hun verweten dat ze geen inzet tonen. Nou, ze hebben negentig minuten lang echt gewoon gevochten leeuwen. Ze hebben, ze hebben alles op alles gespeeld. En ze zijn, uiteindelijk zijn ze er, hebben, hebben ze het niet gehaald. Daar moet je het laten zien. Als jij een slecht concert geeft... Guus. Ja. Ga dan, voel je dan, dan de verplichting om vervolgens dan echt naar de publiek te gaan en dan tien minuten lang met al je fans te gaan lopen knuffelen? Als ik het eens keer niet wordt dat een keer Ja, Nee ja, ik heb, ik heb daar niet. Uh, als we toch maar blij. Ik denk dat het spontaan is geweest. dat ze daartoe gaan, is spits aan gaan bedanken. Die gaan het die gaan het publiek bedanken, dat doen ze iedere week. Alleen daar is iets ontstaan, waardoor het zo langer duurde. De en op dat moment voelde dat volgens mij voor beide voor, partijen voor even prima. Nee, je bent en, af en toe heel slecht te verstaan, Guus. Ik weet niet of je oh, iets beter in de telefoon ja. kan praten. Um, ja, maar goed, ja, volgens mij is er gewoon iets ontstaan op dat moment. En, en, en dat beviel het beide partijen heel ja. erg goed. Ja. Kijk, ik ga uh, naar een goed concert, maar ook naar een slecht concert. Ja, je zal toch, je kan niet in je kleedkamer blijven zitten, je moet er een keer uit. Ja. Denk ik dan ja, ja nee, Maar ik ben er niet te vergelijken nee, hoor. Nee, maar, ik, ik, maar, maar is het nou dan... Uh, je moet het toch gewoon op het veld laten zien. En daarna bedank je eventjes. Ik, ik, ik wil, de, ik wil de, de passie zien ja, maar op het veld. Dat, en, ik en, denk dat, dat, dat het publiek wilde laten merken aan die jongens. We hebben gezien dat jullie er alles aan gedaan hebben. Maar het is niet gelukt. En nou laten wij jullie weten dat we jullie niet laten vallen. En okay. dat vond ik wel een mooi moment. Ja, dat is waar. Dat is heel mooi. De, en dat is denk ik wat daar gebeurde. dat die jongens We, we hebben nu met <coughs> de neus erop gezeten. We hebben gestreden gevochten tegen fitness wat we waard zijn. Ik heb het gezien. We hebben het allemaal gezien. Het is niet ja. gelukt. Jongens, hey, maar als het sommige... dan komt het nog wat weer. Sommige... sommige jongens moesten ook huilen, hè? Ja. Ja. ja. ja. Wat Ze vind je daarvan? zijn allemaal nerveus? heel jong. Ze zijn allemaal heel jong. Ja, dan ik, dan ja. moet je, dan ja, moet je sneller huilen als je jong bent. Nee, maar denk je niet... Nee, niet... Ja. Ik denk dat er spanning zit er gewoon. En ik denk, dit was echt teleurstellend. De spanning zat er echt gewoon op. Ze wilden deze spot gewoon volgens mij winnen. En dan kan het wel. Eens. Ik heb ook wel eens Frank en of gewoon op een wheelhard zien aan grasshoppers. Weet je, van die spanning. En die was toen volgens mij al 26, 27 of 28. Dus ja, emotie en sport mm -hmm. gewoon bij elkaar. En uh, ik heb liever dat ze het laten zien met, met, op zo'n manier dan, uh, dan, dan dat ze uh, het maar uh, met een koptelefoon. Uh, de beurs instappen en nooit meer terugkomen. Maar het is wel een enorme druk die nu op die jonge jongens komt. Ja, nu normaal. Niet normaal. Waarom is het juist goed te zien dat misschien alle geleden nu geleden zijn? Waardoor misschien nu denken van: oké, okay, het publiek zeggen we in ieder geval, als wij nou gewoon door zijn. Ik kan ook een stressfactor minder zijn, waardoor de spanningen op een andere manier gebruikt worden. Hm. Guus, hoe gaat het met je de afgelopen weken? Want het is geen, het is geen feest om supporter van PSV te zijn. Hm. Nee. Het is een fase die. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt. in mijn, uh, mijn uh, uh, ja, decennia lange uh, fan zijn van PSV. Dus het is even het is wennen. Ik, ja. uh, ik word door Ajax supporters toegesproken. Zo van ja, wij hadden dat een paar jaar terug. Feyenoord al helemaal. En uh, ja, nou ja, we moeten er gewoon met z'n allen doorheen. Guus, Guus, ik heb de oplossing. En weet is Ja, weet je, Cocu is natuurlijk gewoon een fantastische trainer. Dat weten we allemaal. Maar die heeft er gewoon iemand bij, no bij nodig. En wat, ja. is, wat is het grote succes van Ajax? Dat is, dat is uh, Frank de Boer en die heeft Henny Spijkerman, de oud-trainer van F6 Wolle. Die, die zit naast hem. Jullie hebben Ad Langele van bij ons weggekaapt. Die ja. is jeugdopleidingen. Zet Ad nou gewoon naast, naast Koku. En die neemt hem bij de hand. En dan komt het dus, allemaal goed in Ajax. Maar die is toch ook niet zo heel oud? Of wel? Nee, maar die is wel heel, heel ervaren. Oh, heel ervaren is heel belangrijk. Ja, ik denk dat ze daar onderling uh, genoeg over praten. Ik uh, ben voorlopig fan en ik heb uh, mijn uh, eigen visies en mijn, uh, oh. ik reageer ook als fan. En, uh, Dan en, moet je... en uh, ze moet het intern, maar ook volgens mij lopen er genoeg uh, trainers en uh, mensen rond die er verstand van hebben daar. Dus, uh... Punt. Punt. Guus, hou jongen, het komt goed. Ooit. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in. <laughs> Dankjewel. Guus Meeuwers. you. Hoi.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 De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft online games geïnfiltreerd om aan informatie te komen. Geheimagenten probeerden ook gamers te werven als informant. Gamers zijn doorgaans anoniem en terroristen kunnen in hun chatfora makkelijk communiceren. In de campagne Nederland Leest 2014 staat een regenwulpen van Maarten het Hart centraal. Dat is bekendgemaakt net na het einde van de Nederland Leest campagne van dit jaar. Een regenwulpen uit 1978 was de doorbraak voor het hart.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 Politicoloog en journaliste Monique Samenwel die reist door het Midden-Oosten. Ze schrijft daar over de veranderingen en de revoluties. De komende weken is ze in Egypte. Voor BNN Today houdt ze een dagboekje bij. Het verkeer in Cairo is een van de redenen... Misschien wel de voornaamste redenen waarom Kajerenen altijd gestrest zijn, moe en overbelast. Zo'n 20 tot 22 miljoen mensen wonen er in groter Cairo. En allemaal moeten ze in de auto, in de dieselbussen, in de vieze microbusjes op de ezelskarren met de paard en wagen. Of in de overvolle metro dus, die nog voller is en nog instabieler en nog slechter Wijt. De Egyptische metro is gescheiden met mannen- en vrouwencoupés, dit om de vrouwen tegen de blikken en begeerige handen van mannen te beschermen. Maar wie denkt dat Monique Samuel, de lesbienne ten top, de Egyptische vrouwencoupé een hemel vindt heeft het mis, het is een levende hel. De vrouwen zijn mogelijk nog agressiever en dringen zichzelf nog meer een weg naar binnen terwijl andere vrouwen hopeloos proberen uit de zwermen hoofddoeken en zweterige Nukabs en jurken en galabea's te, te wringen. Dat is ook de reden waarom Egyptenaren eigenlijk al te laat zijn. We zijn al niet zo goed met de klok, ik ook niet. Maar met dit soort verkeer is het moeilijk plannen, moeilijk op tijd zijn. En als je er al bent, ben je doodmoe, bezweet en vies. En dan zijn temperaturen nu nog aangenaam. In de zomer zit je vast met 48 graden. Nou, I call it a day, ik moet straks weer de metro in. Je wilt niet weten hoe ik er tegenop zie. Maar goed, Kedemass, zo is Egypte. Monique Saanwel uit vies, druk, chaotisch Cairo. Juist, en dat, dat vies, druk, chaotisch Cairo, daar komt ze morgen weer vandaan. Olof. De Joodse gemeenschap is boos op Mart Mees, jongens. De gezelligste presentator van Nederland... die was te gast bij Hanneke Groenteman in Sterren op het Doek. Dat kennen jullie misschien wel, Een Dan keuvelt Hanneke wat met je en drie schilders die maken dan een portret. En de Mart die was helemaal niet blij... toen het portret van ene Joop Rubens werd onthuld. Maar ik kan me indenken dat je me zo ziet. Het is een bestraffende Amstelveens-Joodse manier om naar iemand te kijken. Oh jee. Ja. Dat OJ ook voor die man. Ja, dit Amstelveens-Joodse manier van kijken. Ja, de, de schilder is nu boos om die opmerking. En het CD, kijkt nu of dit een melding waard is in de, de, hun jaarlijkse monitor antisemitische incidenten. Ik heb me er even in verdiept. En Mart Smeets is wel vaker aan de stok met hele bevolkingsgroepen. Zigeuners, zuigelingen, brildragers, zeeuwen, epileptici, nethouders. Maar in de top drie van groepen die het moeilijk hebben met de markt staan de presentatoren. Die staan op drie. Want als je markt uitnodigt in je programma... dan heb je het vaak moeilijk. Zoals Matthijs van Nieuwkerk. Die hem vroeg naar wat hij nou wist van dopinggebruik. Denk jij dan dat ik weet welke renner wat gedaan heeft. Denk je dat echt? Dan ben je nog stommer dan je eruit ziet. Op twee staan de gehandicapten. Esther Vergeer, de rolstoeltennister, die viel bijna uit haar stoeltje... toen ze de mart dit hoorde zeggen over gehandicapte sporters ik wil alleen maar zeggen dat wij geen oog hebben... voor Paralympische Spelen. We vinden dat eng. We vinden mensen die een uh, gebrek hebben eng. Daar willen we niet naar kijken. Die, die, de nee. Wat je ook wil zeggen, lieve Erika, maar het is niet zo. Dingen die we niet zo mooi vinden willen we niet ja, graag zijn zien. wij eigenlijk? Wij zijn de, de Nederlandse bevolking. Nee, het hele, de hele wereldbevolking. Mart is de hele wereldbevolking... en die willen niet kijken naar gehandicapten... want die zijn eng en niet zo mooi. Dat is niet aardig, maar op één... Van mensen die moeite hebben met de Mart... daar staan de redacteuren van verschillende programma's. Want als je een stagiair wil pesten... dan moet je met Mart laten bellen. Iedereen in Hilversum heeft eigenlijk wel een Mart-verhaal. Bijvoorbeeld ook de getraumatise getraumatiseerde Simone van onze redactie. Ik heb behoorlijk moeite met de man. Nou, in ieder geval heb ik hem niet graag aan de telefoon. Ik kan me nog herinneren dat ik hem een keer sprak. Vanwege het heugelijke nieuws... dat hij als basketbalcommentator aan de slag zou gaan bij Sport1. Dat vond hij helemaal niet zo heugelijk. Hij begreep, ook, hij begreep ook absoluut niet waarom ik hem belde. Hij vond het natuurlijk historisch besef nodig had. En hij was toch ook helemaal niet interessant. Ongelooflijk dat dat uit de man zelf kwam, deze woorden. Uh, hij had ook gewoon heel aardig kunnen zeggen... nee, sorry, ik heb geen tijd. Of, goh, wat leuk dat je belt. En uh, hij mag ook best wel een keer een goede avond zeggen als je langs loopt. Toch? Goede avond, Mart. De man laat een spoor van vernielingen achter zich. Maar is Mart Smeet nou zo'n nare man? Of valt het wel mee? Nou, we hebben een ervaringsdeskundige in de studio. Erben Weermars. Ja. Ja, wat wil je weten over de Mart? Uh, als, als, nou, als ik met... Uh, Mart is wel heel goed. Als, ik, ik heb heel veel... Ja, maar, jaar... we nou, maar dat, dat is wel. Maar dat is wel hetgeen waar hij waar die, waar die gewoon op vaat. Uh, cool. En als ik met hem in een, in een studio zit... en dan de, bijvoorbeeld... Hij hebben, hebben, moeten we op een schaats, analyseren... Dan, euh, dan moet je nooit iets vertellen wat je eigenlijk niet wilt vertellen. Want dan word je er keihard mee geconfronteerd in de uitzending. Dan, je, dan vertel je op een leuk verhaal over Annette Gerritsen. Dan denk je, ja, ah, dit is off the record. Hè? En dan in één keer, boem. Hoe is het dat met, met, met Annette Gerritsen of Sven Kramer? Wat dus, heb je dan een keer verteld? Nou, nou, nee, ik nee, weet niks, nee, ik nee, nee. Nee, want jij bent geen Marsmees, Jij bent Willemijn En ja, Maar dit is dus zo een kennelijk keer nee, nee, opzender nee, nee, geweest. Nee, nee, helemaal niet. nee, maar er zijn, er zijn meerdere. Uh, dus, dus ja, hij, hij doet alles gewoon voor een, voor een, een goede show. Maar en, is Mart, en Mart leuk om er... een biertje mee te drinken? Dat willen we eigenlijk weten. Nou, je kunt wel met Matt een... een, een uh, kijk, als je dan uh, dat toch al ergens in het buitenland zit... dan uh, als je een avond met Matt op, op, op, op stap gaat... dan heb je een avondvullend programma. Ja, met Maar kom je er nog ergens tussen? Of nee, nee, maar het is ook is heel het? leuk om, als ik dan de hele dag toch al heel veel, heel veel verteld heb, om dan ook eens een keer, zelfs voor mij, is het wel fijn om een <laughs> keer je mond dicht te kunnen houden. Oh, dat is wel een interessant. En zijn wel mooie verhalen. De man die erben stil krijgt, Mart Smeet. Ja. Goed, ik ben wel eens een hele avond op stap geweest met Jack van Gelder en Felix Murders, in de Olympische Spelen vorig jaar. Kijk, oké, okay. niets tussen. Jurgen van den Berg en ik zaten daar wel... Uh, uh, uh, niet, niet, urenlang. Dus er zijn er meer van dit soort mannen. Ja. Zo meteen praten wij verder met Hanin Hassan nog steeds in de studio over um, Lampedusa. Daar was zij tussen de bootvluchtelingen en ze moest daar de lijken identificeren. En dat was een heftig verhaal, kan je je voorstellen. Maar eerst babysitters. MUZIEK so My left got a handle with finesse and no stress would be best Yeah, finesse is all just put the best In which case I'll replace baby girl with the next child I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and did no favors to we. Look time and tide, try to blind our eyes But so they'll never catch us cause we hypnotized No, our demise is not finalized Cause the sign is not through, the time is right So you say everything's gonna be sound of my voice because I'm a Kiwi trying, trying to make it rapping internationally so I say my youth imagine she wants a girl Everything's gonna be all right babysitter circus Radio N today we hebben het over de gevolgen van duizend dagen oorlog in Syrië. De Europese commissaris voor humanitaire hulp, Kristilana Christi Djordjeva... zeg ik dat goed? Uh -huh. Zo ongeveer. Die noemde het gisteren uh, de, de meest verwoestende humanitaire crisis in decennia. In de studie nog steeds Hanin Hassan, 29 jaar. Um, jij werkt voor een mensenrechtenorganisatie... namelijk Euromid Observer for Human Rights. Jij woont en werkt tussen de Syrische vluchtelingen... Um, we hadden het er net over, um, um, de Syrische vluchtelingen komen heel moeilijk Europa in. En in de vluchtelingenkampen in de regio is, de, is het verschrikkelijk. De omstandigheden daar, nou ja, al, dat heeft allemaal tot gevolg dat ze proberen illegaal Europa in te komen. Um, en een van de gruwelijkste dingen die jij hebt moeten doen dit jaar, uh, was het identificeren van slachtoffers op Lampedusa. Want daar uh, waren Syriërs naartoe gegaan met de boot. En wat gebeurde er? Afgelopen herfst zonken er in Eén week tijd twee schepen, helemaal volgeladen met vluchtelingen, en de opvarenden van die tweede boot, dat waren allemaal mensen op de vlucht voor de oorlog in Syrië. Luister even mee. Het was like a death een a een zelfmoordreis. Het was zo moeilijk en ik raad het niet aan aan We waren dying in Syrië en we stonden hier ook En het was alleen God die ons hielp make it te yeah. Ja heb je Syrië overleefd en dan dit. Ja. Um, we hebben allemaal de te televisiebeelden gezien. Hè? Lijken die, die in zee drijven wanhopige overlevenden. Jij werd gebeld. Jij moest daar naartoe, naar Lampedusa. Ja. Wat, wat trof je daar aan? Een ramp, een humanitaire ramp. En het, het ergste was is dat ik de mensen die ik daar aantrof, het waren mensen met wie ik dus samengewerkt had in Egypte... En ik uh, geholpen had en ik wist van hun problemen. En we hadden in Egypte al geprobeerd om aandacht te trekken voor het probleem, het humanitaire ramp dat daar plaatsvond. Het waren mensen die. Uh, het waren vluchtelingen die je al eerder hebt ontmoet. Ja, ja. Nou, niet allemaal. Ik had uh, vier, ja, vier gezinnen uh, uh, herkend en, uh, en ik zag ze. En dat betekent dat ik, ik. Kijk, het is niet persoonlijk, maar soms denk je dat je gefaald hebt. Ik had ze kunnen helpen in Egypte. Nou, dat ja, dacht is niet... je dat? Ja, dat dacht ik. Maar dat is omdat je dan zo emotioneel uh, bezig bent. Ik, ik weet dat ik alles wat ik kon doen gedaan heb in Egypte. En het is veel meer... Kijk, um, we hebben het over wetgevingen en, en allerlei uh, politiek... en economische omstandigheden in het land zelf. Mm -hmm. um, waardoor wij de mensen niet kunnen helpen. De VN ook niet. Uh, het, het conflict in Syrië is al, is al heel lang aan, aan de gang. Uh, uiteindelijk hadden die de mensen in Egypte, de vluchtelingen, geen oplossing dan via een mensensmokkelaar op een hele verschrikkelijke en gevaarlijke manier Europa proberen te bereiken. Via Libië met, en dan met de boot. Via Libië, ja. dan met de boot, met echt van die gammele, ja. overvolle uh, uh, bootjes. Maar, maar, je, maar je zag dat daar, je zag mensen die je herkende ja. van, van de, de kampen ja. in, in Egypte en je voelde dat vind ik nog wel heftig dat je dat zei. Zou... Mijn hart brak. Je dacht, ik heb niet goed voor ze gezorgd. En dat daarom... is wat ik dacht. Ik weet het. Kijk, ik doe dit al zeven jaar. Ik weet dat dat, dat niet zo is. En dat be begrijp ik. Maar op een gegeven moment, als je anderhalf jaar bezig bent en je komt gezinnen tegen, je, je hebt een bepaalde band met hen opge opgebouwd. En je kent ook hun families in Syrië. Uh, je, je weet wat ja. ze willen en wat ze hoopten. En op een gegeven moment kom je daar aan en dan zie je er maar één over. En het resterende. Hij is wie, op zoek naar zijn familieleden. Wie was dat? dat? Dat was een van de gevallen. Het was een, een, uh, een gezin. En uh, de vader had het overleefd en hij was op zoek naar zijn vrouw en kinderen. En hij sprak de taal niet. Het was helemaal, helemaal getraumatiseerd, Hij had helemaal de weg kwijt. En toen hij, toen hij mij zag, herkende hij mij ook. En het enige wat hij zei is: mijn vrouw en mijn kinderen, waar zijn ze? Zijn ze met de Italianen? Wat hebben ze met hun gedaan? Terwijl. Hij wist en ik wist dat ze het niet overleefd hebben... Maar dat wilden die, wilde nee, die niet Nee, aan. want dat, dat, dat, het is inmiddels twee maanden geleden... en dat, dat willen ze nog steeds niet ja. beseffen of begrijpen. En het heeft te maken met het feit dat kijk de boot... die vertrok op 11 oktober vanuit Libië... met aan boord zo'n ongeveer uh, 400 Syrische uh, vluchtelingen... ook Palestijnse vluchtelingen... de boot kantelde en zonk binnen enkele minuten. Het was een, een ramp omdat de reddingsactie te laat kwam. De Italianen die kwamen twee uur te laat... Uh, Mm -hmm. op, het plek, op de plek waar de boot zank. Zij hadden veel meer mensen kunnen redden. Maar dat weigerden ze, omdat ze op het moment dat er een SOS-melding binnenkwam, dus een, een noodhulp binnenkwam bij het Rode Kruis, um, gingen de Italianen kijken waar de boot precies was. En dat bleek. Volgens de Italianen niet binnen Italiaanse wateren, maar Maltese, uh, be, dus Malta was verantwoordelijk. Ja, en dus, daarom duurde het allemaal. Het zo duurde lang. allemaal te dus... lang. Er uh, gingen veel meer mensen ja. dood dan nodig. En uiteindelijk zijn de mensen die het gered hebben, die uh, door de Italianen uh, mm -hmm. meegenomen zijn, ook ontzettend slecht behandeld. En er hebben mensenrechten schendingen plaatsgevonden op Europese bodem. Even, even naar, jij, jij komt er aan op Lampedusa. Jij spreekt onder andere deze man over wie je net vertelde ja. Die iedereen kwijt. Is. Ik begrijp ook, je praten met een vrouw die moest kiezen ja. tussen haar kinderen. Ja. Wat, wat is daar gebeurd? Uh, kijk, op het moment dat zij dus vanuit Egypte of vanuit uh, Libië... als ze de boot uh, opgaan, dan mogen ze van de, van de smokkelaars uh, geen zwemvesten aan. Omdat het dan te, uh, te het, het gewicht wordt dan te... Uh, te het wordt gewoon, de boot raakt vol. Liever nog zijn. een extra vluchteling Precies, erbij, liever, liever meer geld dan een zwemvest. Mm. En de meeste mensen kunnen niet zwemmen. Maar goed, dat risico dat nemen ze. Want wat hebben ze als alternatief? Niets. Ze gaan de boot op en dan gaat het fout. De boot zinkt en dan heb je de moeder waar we het over hebben... was een vrouw die wel een zwemvest aanhaalt. Ze had haar twee kinderen, een tweejarige kind en een negen maanden uh, oud kind. En die hield ze allebei vast. Maar na vier uur in het water en de koud water en je wacht en je weet niet of je gered wordt... je raakt helemaal uitgeput, je lichaam is stijf, je redt het amper... dan was het, en dat vertel ze... ze moest gewoon kissen, ze moest er één loslaten. Ze kon niet meer. Ze kon gewoon niet meer. Het was of alle twee en zichzelf, dus alle drie overlijden... of één goed kunnen vasthouden en één loslaten... En, en zij vertelde dat ze voor haar, negen, voor haar baby koos... en het, het kind, het tweejarige kind heeft moeten loslaten. En toen ze hem loslid, zei ze letterlijk... ja, goodbye. Goodbye, my son. Yes. En, en dan tref je haar aan daar in Italië. En dan, wat tref je aan? Dat is toch geen moeder wat ze daar aantreft? Dat is, geen, dat, dat is gewoon een lijk. Jij woont al een uh, aantal jaar, leef je tussen die mensen... Um... Je maakt heel wat mee, dit is wel een heel heftig verhaal. Ja. Je hebt wel veel meer verhalen meegemaakt. Zembla volgt jou, hè, omdat ja. je zo'n bijzonder verhaal hebt. Dat is komende donderdag te zien op Nederland 2. Even een fragmentje waarin je hoort dat het jou ook heel erg aangrijpt. Hazen is hier omdat hij een van de enigen toevallig is... die de kans heeft gekregen via mij en via ons... om zijn familie te kunnen terugvinden. Dus hij zit er 60 meter verderop en kan er niet in... omdat hij illegaal in het land is. Ik kan dat risico niet nemen. Ik kan wel zeggen, we gaan maar naar binnen... maar ik weet niet wat de Italianen met hem gaan doen. Dus dat is ook een risico. Ja, je hoort de emotie in ja. je stem. Um, niet alleen praat je met deze mensen, moet je ze helpen... maar je moet ook de lijken identificeren. Ja. Dat lijkt me misschien wel het meest afschuwelijk van je werk. Maar dit laat ook zien dat het Italiaanse beleid en het Europese beleid gevallen uh, hebben. Um, wij komen daaraan, een, een ramp heeft plaatsgevonden. De Italianen hebben 36 uh, lichamen uit de zee uh, geborgen. De overlevenden die zitten dan in een asielzoekerscentrum om, om de hoek. Maar zij mogen de lichamen niet identificeren omdat ze illegaal zijn. Zij mogen de ceremonie uh, ook niet bijwonen. Uh, en dan moeten wij, en, en ik ben mijn organisatie... is de eerste organisatie die toegang kreeg tot de lichamen. Ja. Dus we hebben het over in, toen op, op Sicilië 21 lichamen van 200 vermisten. Familieleden vanuit Syrië die, die dit allemaal volgen... want dit ging ook viral, dit ging echt in de Arabische wereld in. Al Jazeera, alle Arabische zenders hadden het erover. Dus de familieleden wisten dat hun dierbaren een van die lichamen mo moest zijn. Dus mijn inbox werd uh, beladen met, met foto's en van, vragen. Van, ga op zoek naar die. Zoek dit naar is, die. Mijn kind, dit ja. is mijn kind. Mijn kind moet ja. een van die 21 dus zijn. Er werd ge gevochten om Er om werd lichamen. gevochten om lichamen. Er werden drie gezinnen vochten om lichaam nummer 13. Want wat heeft... ze allemaal dachten dat is ja. mijn vader, mijn moeder. Dit is mijn vader, dit is mijn moeder. Mijn moeder zat op de boot. Dit moet mijn moeder zijn. Ze lijkt op haar. En zo werd letterlijk gevochten. Want je ziet natuurlijk niks meer nee, aan. Nee, je lijk, ziet niks. Dat, nee. dat, dat, dat, het lichaam is tot totaal onherkenbaar. We hebben het over lichamen die met de klap... de boot die zinkt dan in eentje naar beneden... en met de klap tegen het water... Dat dan ontploft ook het lichaam. Wat ik zag waren gezichten die helemaal misvormd waren. Dus ik moest ook de lichamen identificeren door, door eigenschappen. Dus door littekens of bepaalde kenmerken op het lichaam. Dus de dag daarvoor, voordat ik de toestemming kreeg... van de Italianen, ging ik familieleden bellen met... kun je me een aardwijzing geven? Hoe ziet je kind eruit? Uh, wat, wat heeft hij een bijzondere kenmerk op, op zijn of haar lichaam? Enzovoort. En zo ging ik te werk. Maar ik kende mensen niet. En het dier waren dit in het geval van Hassan. Hij zat 400 meter of een paar meter verderop. Ik moest hem in de auto houden... omdat hij zijn vrouw en kleinkind niet zelf mocht identificeren. Uiteindelijk... Toen het acht uur later, liep ik naar hem toe en ik, ik gaf hem de mededeling: jouw kleinzoon is nummer vijf, en je vrouw is nummer 13. En die zijn inmiddels begraven door de Italianen, want dat is ook een schending. Zij ja. hebben geen rekening gehouden met de normen en waarden van de slachtoffers. Ik wil heel even, want voordat we door de tijd heen zijn. Ja. Je bent 29 pas, vind ik Nou, Ik, ik, ik vind... ben morgenjarig je ik ben... hoor. Alvast ja, gefeliciteerd. <laughs> um, uh, en dan doe je dit al werk al jaren, al zeven jaar ja. doe je dit werk. Hoe, het is natuurlijk een hele simpele vraag. Maar hoe hou je dit vol? Nou, ik heb ook mijn inzinkingen gehad en, en, en het is niet makkelijk. Ik heb in, in oorlogsgebieden gewoond en gezeten. Ik uh, heb heel lang in de Gazastrook tijdens Israëlische aanvallen. Uh, maar hoe hou je het vol? Wat? Hoe ik het volhouden Als je het leed van de mensen ziet en, en het, het geval dat ze echt niemand hebben, ze hebben niemand. Dat is het. En het enige wat ze hebben is. Wat ik heb, wat zij niet hebben, is een Nederlandse paspoort. Dit maakt het voor mij mogelijk. Meer niet. Natuurlijk, mijn, mijn werkervaring... Dus hoe hou je mijn... het vol? Jij, jij kan ze helpen, zo simpel is het. Zo simpel. En, ja. en, en soms heb ik ook mijn momenten zoals dit. Ik, ik was in tranen. En dan word ik door mijn baas weggehaald. En dan wordt een andere collega gestuurd op de plek... Waar het plaatsvindt, omdat ik dan een, een zenuwinsinking heb. En dan moet ik dat verwerken. En dan als ik me beter voel, dan ga ik hier. Ik geloof dat Erman ook bijna een zenuwinsinking ja, nou ja, krijgt even. van al deze verhalen. Ja. Je ja. doet mooi werk, uh, indrukwekkend. En je gaat naar Damascus. Um, ja. En dat uh, is belangrijk, want die mensen uh, gaan de winter in daar. Inderdaad. En daar gaat ze daar helpen. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. Gaan we nog even tot slot naar Saskia Belleman van de Telegraaf. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Jij was de hele dag bij de uh, zaak van de agent... die de 17-jarige Rishi vorig jaar doodschoot op station Hollandspoor. Die hoeft niet bestraft te worden, dat vindt het OM. Um, het OM zegt dat hij niet gestraft moet worden. Toch werd hem ook door het OM vandaag moord... in plaats van doodslag ten laste gelegd. En dat ja. gebeurde eigenlijk om, om, om een snellere uitspraak te... Te krijgen, hè? Kan je dat even, even kort uitleggen? Ja, niet zozeer een snellere uitspraak. Het is zo dat de familie um, een klacht heeft ingediend bij het gerechtshof, omdat zij vinden dat uh, de agent zou moeten worden vervolgd voor moord. Nou, als je daarop gaat zitten wachten, zo'n uitspraak van het hof... Uh, dan, kan dan, dan ben je maanden verder. Mm -hmm. Als je een zaak moet aanhouden, dan is dat niet prettig voor die agent... het is niet prettig voor de familie van Ricci, het is voor iedereen onaangenaam. Ja. Dus het OM heeft besloten, laten we pragmatisch zijn, ik kom de familie uh, tegemoet. We leggen moord ten laste, maar, zei de officier, ik ga daar vrijspraak voor vragen... omdat ik zelf vind dat er geen enkele aanwijzing is voor moord. Niet voor voorbedacht raden. Um, en ja, het dus dit is alleen maar om, in ieder geval, om de boel te versnellen, eigenlijk? Ja, om, om in ieder geval het tempo erin te houden. En ja. ook om de rechtbank in staat te stellen om daar zelf een oordeel over te vellen. En dat wil de familie graag. Ja, ja dus om, om uit te spreken, en tenminste, dat wil het OM dan, dat het geen moord is. Ja. Even, even naar een, een, een gebeurtenis van vandaag. Um, die agent heeft vandaag een verklaring gegeven over, over de schietpartij. En hij, ja. Over een schietpartij. En hij zei dat die beïnvloed is namelijk door een aanhouding... drie maanden voor het schietincident. Wat bedoelde hij ja. daarmee? Nou, hij vertelde dat drie maanden voor dat incident met Rishi... hij betrokken was bij de aanhouding van ook een vuurwapengevaarlijke verdachte. Mm -hmm. um, die was hij aan het fouilleren. Daar ontstond op een gegeven moment een worsteling. En op het moment dat zijn collega de broek van de jongen omlaag trok... om te voorkomen dat hij zou vluchten, viel er een doorgeladen wapen uit... En op dat moment zei die agent, realiseerde ik me zo goed uh, dat ze door het oog van de naald waren gekropen en hoe gevaarlijk die situatie was. Nou, dat, dat akkefietje van drie maanden eerder, dat heeft mogelijk op de achtergrond meegespeeld op die dag dat hij uh, op Rishi af werd gestuurd. Hij was een beetje uh, gestrest. Daar... Hij dacht, oh jee, dit heb ik eerder meegemaakt. En toen ging nou ja, het maar ja, net Sisa goed. Daar betrof het ook een vuurwapengevaarlijke verdachte. Hij ja. wist niet precies wat hij aan zou treffen. Hij zag Rishi wegrennen, maar tegelijkertijd een hand in een broek of in een jaszak steken en iets uithalen. Later bleek dat waarschijnlijk zijn mobieltje te zijn. Het was in ieder geval geen wapen, maar dat kon die agent op 10 meter afstand niet zien. Nee. En die dacht van ja, het is hij of ik. En hij schoot. Dus hij heeft dat als een verzachtende omstandigheid wellicht uh, aangevoerd? Nou, het is in ieder geval een, een schot dat uh, terecht gelost is volgens het uh, ministerie. Ja. Die zeggen hij had alle reden om aan te nemen dat uh, Rishi een wapen had en zou schieten. Dus hij had, uh, hij had het recht om te schieten en dat is een, niet een verzachtende omstandigheid. Het is gewoon een. Nee, maar, een dat, schoen, nee, maar het feit neer. dat hij dus eerder dat incident had meegemaakt, dat is een wellicht een verzachtende omstandigheid. Dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Um, opvallend was dat de agent na de slachtofferverklaring en zijn eigen verklaring dat hij, dat hij vertrok. Ja, Waarom cool. deed hij dat? Nou, wij dachten eerst dat het mogelijk met beveiliging te maken had, maar dat is eigenlijk onzin. Want hij zat al in een soort uh, afgeplakt tolkenhokje, waardoor niemand ja. hem heeft kunnen zien. Hij was supergoed beveiligd. Er waren allerlei mensen om hem heen die, uh, die er speciaal waren voor zijn beveiliging. Familie en vrienden van uh, Rishi zaten niet in de zaal. Op twee neven na, de rest zat allemaal achter glas op een publieke tribune. Dus ja, ik vermoed dat het toch zijn eigen keuze is geweest. En die is toch wel een beetje eigenaardig. Kijk, ik kan me voorstellen dat je het moeilijk vindt. Als verdachte om een, uh, een verklaring van een moeder van je slachtoffer aan te horen. Maar dat geldt in principe natuurlijk voor iedere verdachte. Nee. Ik, ik vond het, het bevreemde mij een beetje. Goed, uh, even tot slot kort. De familie um, en vrienden van de regie die waren dus wel aanwezig. Um, ja. ja, wat, wat, wat voor indruk maakten die op jou? Nou, ze waren emotioneel. Uh, we konden af en toe de reacties wel horen vanaf de publieke tribune. Met name toen de beelden werden getoond van camera's van ProRail. Die hangen daar overal op de perrons. Dus ja, het, het hele incident is bijna van minuut tot minuut gevolgd en gefilmd. Nee. Ja, en als je dan ziet hoe die jongen daar loopt... en die, die loopt een beetje rond te hangen... en beetje, een beetje, ja, hij leek een klein beetje aangeschoten... Uh, en op een gegeven moment zie je hem wegrennen... en zie je dat drie mannen met getrokken pistolen op hem afkomen... en uh, je ziet hem een paar meter verderop tegen het asfalt kwakken. En dat waren de laatste minuten van het leven van Richie. Ja. ja, dat is voor familie en vrienden ongelooflijk confronterend geweest. Dat kan ik me enigszins voorstellen. Um... De zaak gaat nu verder, nee, dat duurt nog wel eventjes. Hè. Morgen meld ik alvast... Nou nee, de zaak is afgelopen verder. Uh, pardon, de, de uitspraak is op 23 december. Dat bedoelde ik. Dan, ja. 23 december is de uitspraak. Saskia Belleman, dankjewel. Morgen zijn de, de twee vrienden trouwens van Riesje hier te gast. Dus ik zou zeggen, schakel morgen weer in. Bnm Today. Willemijn Veenhoofd. Laatste woorden te beginnen bij Filemon Wesseling. Goedenavond Willemijn. Ja, Patty Bart, Gordon, Albert Verlinde, Mart Smeets. Toen ik bij de media ging werken heb ik van mijn moeder meegekregen... om nooit iets negatiefs over collega's te zeggen op radio en televisie. En tot op de dag van vandaag probeer ik me daar aan te houden. En dat bevalt me best wel goed. Dus vanavond uh, doe ik dat ook niet. Goedenavond. En dan um, tot slot even ten te avond. Hoi Willemijn, waar Sepp Blatter er slechts 11 seconden over deed. Schande, deden wij in Nederland het beter. Gewoon keurig één minuut stilte in elk voetbalstadion. Voor een prachtmens, een groot leider en een geweldige sportman ook, Nelson Mandela. Ja, dat was Everton napel. Dames en heren, dankjewel Erben. Tot volgende week. Hanina San, dank en heel veel succes daar in Damascus. Zometeen langs de lijn. En... Europees voetbal op radio 1. Woensdag om half negen in de Champions League. Schiet hem er maar in, zei ik. Hoeze! AC Milan Ajax. is 2-0! De Champions League in Langsdale, woensdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De meeste huisartsen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier. Waarom?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 Ook apothekers en tandartsen gaan naar movier.nl/slash zeker inkomen. Dit is Radio 1.